9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt ING verkoopt ING Direct in Groot-Brittannië aan de Britse bank Barclays. Het verkoopbedrag is niet bekendgemaakt. ING meldt alleen dat er een verlies van 320 miljoen euro genomen wordt. ING begon de Britse internetbank in 2003. Eerder werden ING Direct Canada en ING Direct in de Verenigde Staten al verkocht. Journaliste Jannetje Koelewijn heeft ontslag genomen bij NRC Handelsblad, schrijft de Volkskrant. NRC wil geen commentaar geven en ook Koelewijn zelf was niet bereikbaar voor een toelichting. Koelewijn raakte in februari in opspraak rond het lawineongeluk van prins Frizo. Ze schreef toen een artikel over de gezondheidstoestand van de prins. De informatie in het artikel bleek niet te kloppen. Hoofdredacteur Peter van der Meers van NRC Handelsblad steunde Koelewijn in eerste instantie, maar uit de later kritiek op haar handelwijze.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 Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijker om de veiligheidscultuur binnen chemiepak aan de kaak te stellen. De advocaten van de verdachten vinden dit een merkwaardige gang van zaken. De rechtbank in Breda hoopt voor kerstmis uitspraak te kunnen doen. Het weer wisselen bewolkt op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen opnieuw stapelwolken en zon. Vooral in het Noordoosten dan kans op een bui. Nou, en de Nog 43 files. Dit zijn de bijzonderheden van dit moment. De A1 naar Amsterdam. Nog steeds aansluiten tussen Naarden en Muidenberg over 6 kilometer. En daardoor weer file op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Almere Poort 9. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen 10 kilometer. Tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp. En op de A12 in de richting van Den Haag loopt het vast voor het Malieveld 5 kilometer.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 Performa 10 en 11 oktober, Jaarburs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Fijn dat u luistert. Economieën wereldwijd hebben een flinke opdoffer te verduren gekregen. We hoorden dat vandaag van het IMF. De schuldencrisis zorgt voor een vertrouwenscrisis met alle gevolgen van dien. Die gevolgen zien ze bijvoorbeeld in Frankrijk... waar de onvrede over president Hollande toeneemt en men vandaag staakt. Hoort u zo meer over, eerst naar Griekenland... waar ook de problemen blijven toenemen. En dan krijgt Athene vandaag ook nog bezoek van de Duitse bondskanselier. Ze is daarvoor overleg met de Griekse regering. Het bezoek veroorzaakt grote ophef, want de Grieken houden Merkel verantwoordelijk voor de harde lijn die Europa volgt. Om de veiligheid van de bondskanselier te waarborgen zijn er in Athene ongekend strenge veiligheidsmaatregelen genomen, zegt correspondent Corny Keeser. Meer dan 7000 politiemensen op de been. Er zullen scherpshutters zijn, helikopters boven de gebouwen waar Merkel zich beweegt. Dat is voornamelijk het kantoor van de premier en de paleis. Zelfs patrouilleboten aan de kust als ze onverhoopt een andere route zullen moeten nemen. Nou, een deel van het centrum zal volledig afgesloten zijn. En uh, ja, ook in die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 geen openbaar vervoer zijn en zes metrostations zullen worden gesloten. Bang voor de woede van de Grieken die de bezuinigingen zat zijn. Bezuinigingen die onder meer door Nederland en door Duitsland zijn opgelegd. Maar de ministers van Financiën van de eurozone... vinden de manier waarop de regering Samaras moeilijke maatregelen doorvoert... bewonderenswaardig. Het gaat wel wat langzaam, maar toch. Blijkt vannacht. Er gaan ook stemmen op om Griekenland een deel van de schulden kwijt te schelden. Voor de Nederlandse minister van Financiën is dat onbespreekbaar. Minister de Jager zegt resoluut nee. Nee, want het is juist weer een opmaat als je, je niet oppast voor een nieuwe crisis. Want als je dat soort maatregelen te makkelijk neemt... dan gaat Griekenland niet ervoor zorgen dat ze een tekort omslaat in de overschot. En dan kunnen ze misschien juist weer langer erover doen... om uh, de bezuinigingen of de hervormingen te doen. En zitten ze in vijf of tien jaar misschien weer in de problemen. Dus het is niet zo dat er makkelijke oplossingen mogelijk zijn. Dit is een crisis die vergt moeilijke ingrijpen. Dat is niet makkelijk. Maar even zomaar iets kwijtschelden... leidt juist er weer dat, dat je slecht gedrag aan het belonen bent. Dus hoe... Hoe moeilijk het ook is, we moeten die strenge lijn moeten gewoon blijven volgen. Hoogleraar Economie Ivo Arnold aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... is niet helemaal met de jager eens. Er moet voor Griekenland een tussenoplossing worden gevonden. Vooral nu, ook uit het rapport van het IMF over de internationale economie... blijkt dat alleen maar bezuinigen slecht kan uitpakken voor Griekenland.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 Merkel, dat is echt de enige manier om uiteindelijk uit die problemen te komen. Ja, Duitsland in zijn opstelling uh, raakt wel een beetje alleen. Van de as, uh, Berlijn, Parijs is niet zo heel veel meer over... want Frankrijk zit ook in de problemen. Daar wordt ook veel bezuinigd en hervormd. En vandaag wordt er dan ook nog eens gedemonstreerd op acht plaatsen tegelijk. Men verwacht duizenden mensen op straat. Ron Linker in Parijs. Ron, is dat inderdaad de aanleiding, hervormingen en bezuinigingen? Ja, dat is het. Kijk, de argumentatie die we straks op de spandoeken terug zullen zien... is dat dit een staking is om het werk en de industrie te beschermen. Dat werk, daar gaat het natuurlijk niet goed mee in Frankrijk. De werkloosheid is hier al 16 maanden aan het stijgen, schommelt rond de 10 procent. En onder jongeren is het veel erger nog... 1 op de vier jongeren zit werkloos thuis in Frankrijk. Dus de staking van vandaag is bedoeld als drukmiddel richting werkgevers. Maar het is ook een uiting van teleurstelling. Eh, teleurstelling in de regering van president Hollande. Men is ontevreden over de resultaten. Bijvoorbeeld Peugeot. Werkgevers kondigden aan dat er 8000 banen verloren gingen. De regering zei dat is onacceptabel. Er werd een expert ingezet om te kijken of dat nou echt allemaal nodig was. En die expert zei ja die ontslagen zijn nodig. En dus concludeerde de regering automatisch dat die ontslagen onvermijdelijk zijn geworden. Teleurstellend voor de bonden. En ook een van de redenen waarom dat ze vandaag massaal het werk neer gaan leggen. Hoe pijnlijk zijn deze acties voor de nieuwe, laten we het nog maar een keer benadrukken, socialistische president Hollande? Ja, het is een van de eerste grote echte demonstraties uh, die plaatsvindt tijdens zijn presidentschap. Uh, het gaat gewoon niet goed met zijn populariteit. En de vrees bestaat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 Symbolisch, hypothetisch, ik weet het. Maar toch een teken aan de wand dat uh, Hollande's populariteit nog steeds volop in vrije val is. Ja. Hoor je nog wel eens wat van ziet trouwens? Nou, de oud-president houdt in ieder geval de kaken op elkaar als het gaat om het economisch beleid. Hij heeft wel eens geroepen dat hij vindt dat de Fransen een meer actievere rol zouden moeten spelen in Syrië. Maar als het gaat om de economie houdt hij voorlopig dus de kaken op elkaar. In het najaar gaat hij een aantal lezingen houden in het buitenland. Ja, dan zal hij waarschijnlijk Hollande het uit de zak geven. Even los van de politiek, in hoeverre zullen de demonstraties en de stakingen het openbare leven ontwrichten in Frankrijk? Wat verwacht je daarvan? Nou, het, is, het is moeilijk te voorspellen hoeveel bonden zich spontaan gaan aansluiten bij de staking. En zo op het eerste gezicht, als je de aankondigingen uh, bekijkt, dan lijkt het mee te vallen. Uh, uh, hoewel ik zo net wel toevallig van een collega hoorde dat de crash gesloten is. Dus heel veel spontane uh, organisaties kunnen het werk gaan neerleggen, neerleggen. Maar er is geen indicatie dat bijvoorbeeld het openbaar vervoer helemaal plat komt te liggen. Voor zover ik na kan nagaan, rijdt de TGV naar Parijs nog gewoon volgens normaal schema. Het is vooral in de fabrieken waar men het werk neerlegt. Maar goed, nogmaals onmogelijk te voorspellen of andere bonden zich er niet alsnog bij aansluiten. Nou, dat horen we dan nog van. je, Rondlinker in Parijs, dankjewel.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 De leiding van Chemiepak moet zich voor de rechter verantwoorden... voor brand bij dat bedrijf. Februari vorig jaar hoort u zo meer over. De verkeersinformatie bij de AWB Dennis mooi is nou een aflopende zaak? Ja, zeker, Marcel. Nee, dat is wel ja, tijd ja. worden. Ja, ja. Maar het zijn toch nog steeds wel 32 files, hoor. 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A1 richting Amsterdam nog aansluiten... tussen Naarden en Muidenberg over 5 kilometer. En op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Valkenswaard 6... Ook de A2, maar dan vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Nieuwegein en Maarse, 5 kilometer. En vanuit Den Bosch naar Eindhoven over de A2 loopt het vast... tussen Vught en Bokstel over 4 kilometer. De linkerrijs ook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp, 8 kilometer... En ook een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Gorda en Gilsen staat 4 kilometer. Ook hier is de linker rijstrook ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over 9. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest... Nog vier weken, dan zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Correspondent Wessel de Jong reist de komende tijd door het westen van Amerika... op zoek naar de onderwerpen die de verkiezingscampagne beheersen. Zoals bijvoorbeeld vrouwenrechten. De democraten zeggen dat de republikeinen in deze campagne een oorlog tegen vrouwenrechten voeren. Zoals bijvoorbeeld het onderwerp abortus. De republikeinen liggen mede daardoor achter in de opiniepeiling als het gaat om de vrouwelijke stem. En die zou nog wel eens de doorslag kunnen geven.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 En op het kantoor op de kliniek zijn vijf schoten gelost. They of my one of my best en ze hebben ook een van mijn beste collega's, vrienden, hebben ze ook vermoord. Dr. George Tiller was een heel vriend van mij. Dr. Tiller vermoord in mei 2009. En dit is het gezicht van het fascisme in Amerika.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 bijdrage van correspondent Wessel de Jonge. We zijn het al, hij reist de komende tijd door het westen van Amerika, zoveelvuldig verslag doen van de verkiezingscampagnes. En meer vindt u erover op onze website nos.nl en dan aan de rechterkant het knopje Amerika kiest. Mino Rimmers reist door Nederland over de snelwegen vanochtend. We lieten je een half uurtje geleden Mino achter op de A28 op zoek naar de motorinspecteur van Rijkswaterstaat. Want vanaf vandaag zijn die op de motor op onderweg. Heb je er ook een gevonden? Ja, als het goed is komen we zo hier bij Zijst er één tegen. Ja, het is echt nieuw. Hè? De politie doet het natuurlijk al heel erg lang. De ANWB vroeger ook met de motor de weg op. Je hebt tegenwoordig ook ambulancepersoneel dat met een motor de weg op gaat... omdat gewoon het verkeer steeds drukker wordt, omdat er spitstroken zijn. Is zo'n motor een stuk handiger, hebben ze bij Rijkswaterstaat anno 2012 bedacht. Nou ja, al eerder bedacht. Er is eerder ook een proefmodel gemaakt... Ik geloof dat hij daar aankomt gereden. En uh, ja, fel geel zie ik nu. Oranje zwaailicht erop. Vanaf vandaag ga je ze zien. En daar komt hij aangereden. Ja, dit is hem dan toch. De motor van André Stolvoort. Nou ja, de motor van Rijkswaterstaat moeten we zeggen. Ik heb hem in gebruikt alleen, hè. Ja, is, uh... Een prima fiets. Doet het goed? Prima fiets? Ja, motorfiets, hè. Ik noem het fiets. Nou, dan schijnt het wel zo te zijn dat de weginspecteur in de auto... toch een ander type is dan de weginspecteur op de motor... die sinds vandaag officieel de weg opkomt. Zo, zo moet je natuurlijk uh, enthousiast motorrijder zijn, anders, anders doe je dat niet. Om in weer en wind over oh. Nederlands asfalt te razen. Ook nog een keer. De... Ter bevordering van de doorstroming. Ook, klopt. Het is, het is een, een, een ja, ander aspect natuurlijk dan met de auto... Het uh, is, is ook anders kijken met, dan met de auto. Want uh, voor mij is heel belangrijk van hoe ligt de weg erbij. En als ik het goed vind, dan is het voor andere motorrijder natuurlijk ook uh, interessant. Van, hey, als hij voor hem goed ligt, dan ligt hij voor mij ook goed. Je praat een beetje dezelfde taal als motorrijder. Een uh, geel reflecterende motor, motorjas natuurlijk. Hij is ook knalgeel de motor met zwarte strepen van Rijkswaterstaat aan de zijkant. En er zitten we toch een hoop... Uh, lampen op. de kan aan alle kanten knipperen om de weg af te kunnen zetten. U hebt ook een rood, ja zo'n display net als de politie heeft. Precies. Ja, het staat stop op of volgen. Uh, wordt eigenlijk niet zoveel gebruik van gemaakt. Uh, ik heb wel uh, een, een pijl. Je kunt er ook een pijl op zetten. Als je, als je op de vluchtstof staat kun je er een pijl op zetten. Van, jongens, hou links aan of hou rechts aan. Net, net wat, je, wat je nodig hebt natuurlijk. Voor de rest heb ik uh, voor uh, flitslampen, achter flitslampen ik heb ook aan de zijkant van de koffer, zoals u ziet... heb ik ook oranje verlichting, knippende verlichting... Eh, om extra attentie te vragen. Aan... En zelfs pionnen, hè? Ja. Hoe werkt dat? Want... Je uitzetten. ja, Zet hem maar even uit, ja. Harold Vermeulen is de man in de auto. Geen man voor op een motor. Ik ben niet het, de motorrijder voor in weer en wind. Ik ben meer de mooi weerrijder. Dat is handig. Dan, er, dan gaat er achter een, een koffer open. Daar komen de pionnen uit. Maar dat zijn aparte veren. Die, die, Daar dat is over nagedacht. Die kan je opvouwen. Ja, klopt. Ja. Anders zijn je natuurlijk een mega uh, opslagplaats nodig op je motorfiets. En daar is die motorfiets gewoon te klein voor. En, uh, ja. het, ligt, het is zo voor de hand liggend dat jullie ook met motoren de weg op gaan. De politie doet het. De ambulance heeft tegenwoordig ook... Uh, uh, de kant van Rijkswaterstaat is natuurlijk niet alleen een automobilist. Dat is ook een motorrijder. Uh, vroeger bij de politie gezeten, hè? Klopt. Ja, KAPD, AVD. Waarom dan niet meer nu voor Rijkswaterstaat? Uh, de AFD, KLD tegenwoordig, die kiest ervoor om wat minder uh, met verkeer te doen. Uh, Rijkswaterstaat is alleen maar met verkeer bezig. En dat wilde ik. U bent echt een verkeersman. Precies. Maar dat is jullie overeenkomst. Ja, dat absoluut. Als iemand in de vakantie het asfalt mist. De ja. A27 kwijt is. Ja, precies. Dan is het toch een tik. Ja, nou ja, dat uh, denk ik dat je het ook wel een beetje moet hebben. Ja, een tik. Uh, dat je gek moet zijn van het verkeer. En uh, ja, uh, uh, uh, graag de helpende hand uh, wil bieden aan de weggebruiker. Maar de tijd dat ze jullie zagen als veredelde wegwerkers, die laten we achter ons. Ja, ik denk dat die tijd wel een beetje voorbij is, ja. Uh, mensen zien je echt als, uh, ja, als helpende hand bij uh, incidenten en bij pechgevallen. Dus uh, de, de aannemer neemt zeg maar, steeds meer onderhoud voor zijn rekening. En uh, ja, wij doen echt uh, de verkeerstaken. Ridders van de weg, in het geel, met niet het blauwe zwaailicht, met een oranje zwaailicht.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 Ja, woensdag 5 februari 2011 kon u deze geluiden horen, onder andere hier op Radio 1. Weet u het nog, toen vloog een pomp bij het chemisch opslagbedrijf Chemiepak in Moerdrek in brand. Die brand breidde zich uit. Een paar uur later lag het hele bedrijf in de as. De schade was enorm. Over een paar minuten begint de rechtszaak over de brand. Bij de rechtbank in Breda is al onze verslaggever Paul Sanders. Paul, uh, wie staan er voor de rechten? Wie worden verdacht? Er staan drie voor de rechter. Dat is in ieder geval de directeur van het bedrijf van de Chemiepak in, in Moerdijk. Dat is ook de veiligheidscoördinator en dat is een van de projectleiders. Dat is, is zeg maar de driekoppige leiding van het bedrijf. En die worden verdacht, of eigenlijk wat hen uh, ten laste wordt gelegd, is dat de veiligheidscultuur binnen het bedrijf Moerdijk... Uh, dat dat niet in orde was, dat er uh, niet goed met de regels werd omgegaan... dat spullen verkeerd stonden opgeslagen... en dat dat eigenlijk de reden is geweest waarom die brand op 5 januari 2011... waarom die zo verschrikkelijk uit de hand is kunnen lopen. Ja, maar Ze worden, hebben we begrepen, ook beschuldigd van opzettelijke brandstichting. Hoe zit dat dan? Ja, dat is me niet helemaal duidelijk. Dat ga ik als het goed is zometeen tijdens de zitting... Uh, zitting uh, Want het, het rare is natuurlijk dat de drie mensen die vandaag voor de rechter staan... dat die in principe niet rechtstreeks iets te maken hebben met het ontstaan van de brand. Uh, de brand is ontstaan bij een, een pomp, bij het overpompen van uh, een chemisch goedje... Van, de, van het ene vat naar het andere vat. En wat er is gebeurd, die pomp, het was koud op uh, januari januari 2011... en uh, een van de productiemedewerkers die heeft geprobeerd... de pomp die inmiddels tevoren was, om die met... Brandig uiteindelijk uh, ja, te doen smelten, dat de pomp het weer ging doen. En daar is natuurlijk het probleem ontstaan. Men is met op een vuur uh, gaan werken in een ruimte waarin dat eigenlijk niet mocht. Die brand is toen ontstaan, is toen verschrikkelijk uit de hand gelopen. En uiteindelijk, nou ja, is het, is het bedrijf, zoals je net al zei, lager, is helemaal uh, tot de grond toe afgebrand. Um, ja, die medewerker, die productiemedewerker, die nog vandaag ook voor de rechter rechterverschijning, die wordt ook gehoord. Ja, maar hoe zat het ook alweer? Want. Uh... Ja, je zou toch kunnen zeggen dat hij hoofdverantwoordelijk is... in ieder geval direct verantwoordelijk voor, voor de brand... als hij een gasbrander gebruikt en toch onverantwoord gehandeld heeft. Uh, waar wordt hij dan voor aangeklaagd? Nou, eigenlijk helemaal nergens voor. Dat is het apart aan deze zaak. En dat is ook hetgene waar de verdediging van de, van de drie mensen van uh, chemiepak... Waar die een beetje tegen te hoop lopen. Uh, als volgt is gegaan, uh, de man heeft bekend inderdaad met die gasbrander in de weer te zijn geweest. Het is dus ook bekend dat hij eigenlijk de oorzaak is geweest van de brand. Maar het Openbaar Ministerie vindt het belangrijker om aan te tonen dat uh, de veiligheidscultuur binnen het bedrijf niet in orde was. Hij heeft dus gezegd, oké, okay, en wel voor de verklaringen zeggen wij toe dat we je niet gaan vervolgen voor betrokkenheid bij die brand. Dus de man gaat, als je het zo mag zeggen, vrij uit. ...in ruil voor verklaringen die hij gaat afleggen over de veiligheidscultuur binnen die pak ...en de betrokkenheid van de directie daarbij. Nou, dat is, dat is hetgene waar uh, de verdediging van, uh, van uh, de leiding van het bedrijf tegen de hoop uh, loopt. En die zeggen dan ook van ja, dat soort afspraken mag je eigenlijk niet maken. En dus vinden wij dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard. En dat zou dan weer betekenen dat de zaak de parlement in gaat. Nou, hoor het wel. Paul, er zitten haken en ogen aan. Het zit ook juridisch ingewikkeld in elkaar. Het gaat ook lang duren, het proces? Het gaat in ieder geval elf dagen duren. Die dagen die zijn uh, elf zittingsdagen, moet ik dan zeggen. Die zittingsdagen die zijn uitgesmeerd over een paar maanden. En de rechtbank hoopt uh, net voor kerst, in december dus, uiteindelijk een uitspraak te doen. Paul Sanders volgt dat proces dus in Breda bij de rechtbank... tegen de leiding van chemisch opslagbedrijf ChemiePak. Ja, u zult hem dus later horen hier op Radio 1. Dat geldt ook voor de man. die u nu gaat horen. Sven Kokkeman, Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat heb je in je programma zo? Nou, nadat Defensiedeskundige Rob de Wijk gisteren uitrekende... dat Defensie ons economisch uh, heel wat oplevert... Uh, zegt de militaire vakbond... aankom nu, hef het hele zoortje maar op. Want met die 1 miljard extra aan bezuiniging... in die de van de Arbeid wil... Uh, kun je de boel net zo goed opdoeken. Uh, verder stop Edith Schippers, stop de tabakslobby. Dat is de kop boven een open brief... die twee longartsen gisteren de wereld instuurden... En uh, op de bus hebben gedaan naar Diederik Samson, nee. de onderhandelaar van de Partij van de Arbeid. Dan zou je zeggen: waar bemoeien ze zich mee? Dat ga ik ze zo meteen vragen. En, en natuurlijk krijgen we ook de reactie van de minister zelf. Dat er meer zo meteen bij de Cairo. Na het nieuws van half tien, Iris Dora Radio 1, het nos journaal. ING verkoopt ING Direct in Groot-Brittannië aan de Britse bank Barclays. Het bedrag is niet bekendgemaakt. ING meldt alleen dat er een verlies van 320 miljoen euro genomen wordt... met de verkoop van de internetbank. Journaliste Jannetje Koelewijn heeft ontslag genomen bij NRC Handelsblad, schrijft De Volkskrant. Koelewijn raakte in februari in opspraak rond het lawineongeluk ongeluk van Prins Frizo. Ze schreef toen een artikel dat later niet bleek te kloppen. NRC-hoofdredacteur Van der Meers steunde Koelewijn aanvankelijk, maar had later kritiek op haar manier van werken. Zowel Van der Meers als Koelewijn wil niet reageren. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt van de brandstichtingen in Winschoten. Zijn is een vrouw van 25, ze werd gisteravond gearresteerd. De vrouw is een bekende van de man van 26 die zaterdag al werd aangehouden. Wat voor relatie die twee hebben is niet duidelijk.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 AMWB ah, verkeersinformatie. Er staan nog 21 files, 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Den Bos naar Eindhoven loopt het vast door een ongeluk. Tussen Vught en Bokstol staat 3 kilometer, maar alle rijstroken zijn weer open. Ook een ongeluk op de A16 richting Rotterdam, tussen Hendrik Jidoel Ambacht en het knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. Die zijn nog twee rijstroken dicht. En de A58 Tilburg-Breda, tussen Goorle en Gilze 3 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hef defensie maar gewoon op als er 1 miljard moet worden bezuinigd. Dat is het standpunt van notabene de militaire vakbond. Oproep van longartsen, stop Edith Schippers, stop de tabakslobby. Amerikaanse congresleden maken wetten waar ze zelf beter van worden... en het ochtend van Mart Smeets. dus is 2 over half 10. Dit is Goedemorgen Nederland. En we gaan naar Marcel Dekker, want die is vanochtend in Den Haag. Ja, waar vandaag met de opening van een tentoonstelling... en de presentatie van een boek Aandacht wordt besteed... aan 50 jaar Spaanse arbeiders in Nederland. Ik zou zeggen hasta pronto. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Maak een goed sociaal plan en doek de boel maar op. Jan Kleijan, voorzitter van de militaire vakbond ACOM, is woedend over de nieuwe bezuinigingen die dreigen op defensie. Het uitermate sombere rapport dat defensiedeskundige Rob de Wijk... gisteren uitbracht, bevestigt hem in die mening. Meneer Kleijan, goedemorgen. Goedemorgen. Als een vakbond gaat uh, dreigen met het opheffen van de hele boel, dan weet je wel hoe laat het is, zou je denken. Ja, ja, ja nee, dat klopt. Ja. Nee, kijk, Defensie heeft uh, bij het aantreden van het eerste kabinet Rutte al een miljoen uh, of een miljard euro bezuinigingen voor haar kiezen gekregen. En je ziet nu een organisatie die piept en kraakt in al haar voegen en bijvoorbeeld een missie als Oeruzgan gewoon niet meer kan... En als daar nog meer geld af moet... en ik heb dat toen al gezegd... ja, ben dan fatsoenlijk en uh, maak een keuze... en als die keuze is... er moet geld vanaf, nou, doe ik dan de ventje op... maak een fatsoenlijk sociaal plan voor de medewerkers... Ja. En dan is het klaar. Dan is het klaar. Nou, denken mensen, uh, Defensie heeft een budget van 7,5 miljard euro. Uh, zo grosso modo, uh, nou, daar kan echt wel wat af. Uh, als we eventjes dat budget uh, langslopen... dan uh, zien we dat een groot deel al opgaat aan personeelskosten en pensioenkosten. Dan zit je ja. al op 5,5 miljard en dan blijft er dus 2 miljard over. Ja. Wat, wat gebeurt er als daar nog een miljard afgaat? Ja, daar gaan de mensen uit. Uh, kijk, nu de laatste bezuinigingsronde die nu begint... Want nu pas komen de mensen in beeld die gedwongen het hek overgaan. Dat zijn er 6.000. Uh, daar zit nog een beetje, er zat nog een beetje vacature in de organisatie. Maar op het moment dat er een miljard af moet, dan kun je de GVP nemen dat het nog eens een keer 12.000 mensen bijkomen komen die gewoon het hek over moeten. En dan praat je dus over het verlies van 18.000 banen bij Defensie. Ja, maar even los van het verlies van banen, wat voor de mensen heel erg uh, vervelend is. Uh, wat hou je dan nog over aan krijgsmacht? Niks. Niks. Ja, gewoon een, een padvinderclub. die uh, wellicht. Uh, als het in stand wordt gehouden. bij een humanitaire actie. pleisters kan plakken. Ja. Maar dat is het wel ongeveer. want ja. dan zal het moeten worden gesneden in materiaal. vliegtuigen, schepen. nog veel meer van de landmacht. Ja, en dan hou je gewoon een knutselclubje over. Ja. Goed, nou zegt u. Hoef de, heft de hele boel maar op dan. Uh, maar dat kan helemaal niet. want Defensie heeft een grondwettelijke taak. Ja, uh, maar die hebben ze al jaren. en daar hebben ze zich in het verleden ook niks van aangetrokken. Want kijk, precies wat ik zeg. Uh, Zo'n missie als in Oersgan die kan de krijgsmacht in de huidige stand van zaken, zeg maar als die reorganisatie is doorgevoerd, al niet meer uitvoeren. Dus dan gaat het over uitzendingen van maximaal 500, misschien 1000 man, die je lang kunt volhouden. En anders zijn het kortzondige operaties. Wat men ook vergeet, is dat er op dit moment elke dag 4600 militairen paraat zijn om, in te, om te helpen bij een calamiteit. Moet er een ziekenhuis en operatiekamer worden gesloten, zet Defensie een noodhospitaal neer en men kan doorgaan. En al dat soort elementen worden niet belicht, komen onvoldoende in het daglicht en daar staat de doorsnee Nederlander gewoon helemaal niet bij stil. Ja, Nou, uh, schreef Rob de Wijk, de directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies, uh, uh, gisteren ook over de economische schade van bezuinigingen op Defensie. Waar zit Kijk, hem die economische schade dan precies in? Nou, Nederland draagt al jaren bij aan die operatie tegen piraten bij, in Somalië en, en ook aan de westkant van Afrika. En op het moment dat uh, dat niet gebeurt door defensiepersoneel in, in samenwerking met andere landen... Ja, dan moet je helemaal niet raar staan te kijken dat de olie toevoer naar Rotterdam wordt afgesneden. En ik wil die Nederlander wel eens zien op het moment dat hij geen auto meer kan rijden, omdat er geen olie is. Maar dat heeft ook een enorme impact op de industrie en dus op de economie van Nederland. En ja. zo zijn er nog meer van die elementen te benoemen. Ja. Goed, daar heeft de Partij van de Arbeid gezegd, eh, want daar komt die 1 miljard bezuinigingen, althans in het voorstel vandaan, eh, dat Defensie onderdeel is van een integraal buitenlands beleid. Dus daar valt ook ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, internationale handel en dat soort dingen. Onder. Uh, en nou wil de VVD 2 miljard weghalen bij ontwikkelingssamenwerking. Dus je zou zinnen zeggen, die, die strepen we dan tegen elkaar weg en dan gebeurt er niks. Of vergis ik me? Nou ja, nee. nee. Kijk, in Hoersgan heb je gezien dat defensie alleen het niet kan... en ontwikkelingssamenwerking alleen het niet kan en buitenlandse zaken ook niet. Dus het gaat over een zogenaamde 3D-strategie. Eh, de development, uh, defense en diplomacy. Ik ben daar een groot voorstander van, omdat dat elementen zijn... die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En in die zin moet je dan ook ruimte zoeken in een ander budget. Van wat heb je aan heel veel geld voor ontwikkelingssamenwerking... als die mensen die hulp niet kunnen verlenen... omdat de omgeving niet veilig is om dat werk te doen. Ja. Maar goed, u kunt wel roepen, we hebben de tent op. Maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. Dus het is ook een beetje een loos gebaar, of niet? Nou ja, nee, ik, nee ja, loos gebaar. Ik, ik geef de mening ook weer van mijn leden die het gewoon spuugzat zijn... Uh, het feit dat ze gewoon het hele jaar door oefenen om ingezet te worden... en gewoon zien dat datgene wat opgebouwd is en wat zij onderhouden... dat dat gewoon gaandeweg afbrokkelt en dat daar gewoon niets van overblijft. En ja. ik sta daar niet alleen in. Ik bedoel ook operationele commandanten roepen van... jongens, het kan gewoon zo niet meer. Als er nog meer af moet, kunnen we net zo goed de deur sluiten. Ja. Nou was het advies, ik meen ook van uw bond... om vooral niet op Samsung te stemmen bij de afgelopen verkiezingen. Ja, dat heeft alles. Nou, wij. Onder andere Samsung, ja. En dat had alles te maken met nog verdergaande bezuinigingen. Ja. Uh, want kijk, de Partij van de Arbeid die zit nu in de formatiegesprekken, die hebben het over een miljard. Maar als je de socialistische partij had, die had het zelfs over 1,6 miljard. Ja. Nou, dat, dat zijn bedragen. Ik, ik vraag me af wat het realiteitsgevoel van, van, die, van die politici is die zo makkelijk redeneren over een organisatie die ze oh. amper kennen. Maar toch is dat meestal wel, uh, laten we zeggen, de politieke band die, uh, die dan doorloopt van een vakmond naar uh, de linkse partijen. Ja, nou ja, op dat vlak niet. Ik bedoel, als het gaat over rechtspositie en, en, en arbeidsomstandigheden, soms misschien wel... Ja. Maar als het gaat over het in stand houden van een de fatsoenlijke defensieorganisatie. en ik vind ook dat wij die internationale verplichting hebben. vanuit het oogpunt van solidariteit. Ja. ja, ze hebben ook de mond vol over werkgelegenheid, die, die, die linkse partijen. Maar even zo vrolijk besluiten ze tot een miljard bezuinigen. En dan worden de 12.000 mannen weggeknikken. Maar is, kennelijk is dat geen werkgelegenheid. Nee, uw oproep is duidelijk. Overigens zitten we ook nog in het NAVO-bondgenootschap. en zijn we al gehouden aan 2% van, de, uh, van de wat we met z'n uh, verdienen. Het Bruto Nationaal Product aan Defensie uitgeven. Dat halen we al jaren niet meer. Nee, dat wil ik net zeggen. Maar dat als daar nog meer dat... al... Uh, ik bedoel, kunnen wij dan überhaupt wel lid blijven van het NAVO-bondgenootschap? Nou, je zult, je zult misschien wel lid kunnen blijven. Alleen, je hebt gewoon helemaal niks meer in de melk te brokkelen. En wellicht dat je op een moment moet zeggen van... nou ja, wij willen wel lid blijven van de club... maar we doen gewoon even niet meer mee. Ik bedoel, kijk, de ontwikkelingen rond Turkije en Syrië... als dat escaleert, het is een NAVO-land, we hebben ons verplicht om dat land te helpen. Artikel 5 van het handvest van de, van de ja. NAVO. Een, een ja. aanval op één is een aanval op ons allen. Ja, nou dat klopt. En als je dan geen krijgsmacht hebt, wat ga je dan doen? Uh, padvinders sturen? Uh, bouwvakkers? Nee, Nederland maakt zich gewoon belachelijk in deze. Goed. Uw uh, boodschap aan uh, Diederik Samsom is uh, duidelijk. Ik hoop dat hij luistert. Ja, ja, maar volgens mij is hij eigenwijs. <lacht> Wordt ook wel van u gezegd? Ja, nee, dat klopt. Maar ik, ik word dat ook geacht te zijn. <laughs> ja, dat zegt hij dan ook van zichzelf. Nou, nou, nou, nou ja, we zitten hier hetzelfde in, alleen verschillende opvatting. <laughs> Goed. Nou ja, zo komen we ook niet echt verder. Eh, de boodschap is duidelijk. <laughs> Meneer okay. Kleyhan, ik dank u wel. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Dit weekend ontsnapt een Deense gevangene nadat hij in de, in de boerka van een vrouwelijke bezoeker gewoon naar buiten was gelopen. Kan dit in Nederland ook gebeuren? Dat is de vraag aan strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. In theorie zou dit kunnen gebeuren, want in Nederland hebben wel eens vaker persoonsverwisselingen plaatsgevonden... of gedetineerden onder een andere naam uiteindelijk de gevangenis verlaten... Veelal in de familiesfeer. Voor zover mij bekend zijn er geen gevangenissen... waarin vrouwen verplicht worden de boerka af te doen... om te kijken wie er onder de boerka zit. Maar als iemand met een boerka binnenkomt... dan is er natuurlijk een extra identiteitscontrole... en ook bij het uitgaan daarvan. Uh, en bij een kledingverwisseling met boerka... denk ik dat dat natuurlijk helemaal zichtbaar zal zijn. Ja, hoe dat in Denemarken mis is gegaan, dat, dat is een raadsel. Ik denk dat dat toch te maken heeft met gewoon een interne fout... Maar praktisch gezien zal dit echt tot uitzonderingen behoren. Al dus het antwoord van Geert-Jan Knoops. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vragen van vandaag. Terug nu naar Haarlem. Marcel Dekker in het Spaans. Annemarie Korta, ik, uh, ik zie een, uh, een relatief kleine ruimte... met een heleboel prachtig beschilderde kastjes. Met daarin, wat, wat zie ik allemaal... Um, je zit hier kabinetten staan met tafels uh, in de tegelmotieven van de streken waar Spanjaarden vandaan komen. Maar we staan hier toevallig voor een kast met uh, Hollandse tegels. Uh, de titel van deze tentoonstelling is Mikasa Soekasa. Ofwel, doe alsof je thuis bent. Kom gezellig aan tafel zitten. Bladeren in de boeken die uh, op uh, tafel liggen en waar je ziet hoe de migranten hier ja. in het verleden hebben gegeven. En met kastjes met heel veel prachtige Spaanse spulletjes erin. Gitaartjes, waaiers, foto's. castagnettes, waterzakken. En natuurlijk alle poppetjes die Nederlandse toeristen ook meenamen... maar ja. ook de Spanjaarden zelf namen die uit Spanje mee. Nou, Het is een van de bezienswaardigheden van de tentoonstelling... zoals u al zei, Mikasa Sucasa, een tentoonstelling in het museum... die aandacht besteedt aan 50 jaar Spaanse arbeiders in Nederland... Ja, mevrouw Kotter, als coördinator van het project... Uh, en als migratiehistoricus van de UvA weet u er alles van. Uh, toch? Ja. <laughs> en u weet alles van die Spaanse arbeider... die vijftig jaar geleden eigenlijk voor het eerst uh, Nederland vond. Ja. En Nederland was toch gelukkig met die mensen... Heel erg gelukkig. Het was begin jaren 60 in 1961 sloten Nederland en uh, Spanje een wervingsakkoord. Dus Nederlandse bedrijven die zaten te springen om uh, arbeiders, want Nederlanders waren niet meer uh, beschikbaar uh, voor het vuile werk. Die zochten eerst in Italië en toen uh, in Spanje. En uh, zo kwamen de eerste Spaanse arbeiders naar Nederland... en later volgden heel veel mensen als, uh, als bekende, als neef, als oom... kwamen hier ook naartoe. Maar ze waren een... harte welkom, enorm, gewenst, uh, enorm gewenst. En dat zag je ook aan de bedrijven zoals Philips en Vredestein... Uh, dat die ook heel veel deden om die Spaanse arbeiders aan zich te binden. Een mooie geschiedenis om te vertellen in boek en in de tentoonstelling. Olga Bernares, zeg het goed, heel ja, goed. Ja. Heel. U was uh, dochter van zo'n migrantengezin en u kwam op uw zesde hier naar Nederland toe. Dat moet, als je uit Zuid-Spanje komt, een hele bijzondere ervaring zijn geweest. Ik kom uit Noord-Spanje. Oh, maar... Noord-Spanje, neem die kwalijk. Noord-Spanje. Maar toch. maar toch. Maar toch, het is wel warmer. <laughs> uh, ja, het, ik vond het een fantastische ervaring, kan die anders zeggen. Het was voor een kind van zes natuurlijk heel spannend allemaal wat er gebeurde. Ik kwam met de sneeuw, hè? Ik kwam met de sneeuw. Ik heb nog altijd een enorme liefde voor schaatsen. Ja. Dat is echt, zodra de ijs is, dan uh, haal ik de schaatsen uit de schuur... en uh, ik zet ze aan mijn voeten. Uh, ja, ik heb het uh, alleen maar als... Uh, en ik denk dat het komt omdat we ook heel goed werden ontvangen. Met, uh, iedereen was blij uh, met ons. En wij kwamen in een Nederlandse wijk uh, te wonen, gelijk. Dus we werden door alle buren uh, ja, warm ontvangen. Uh, mevrouw Kothaart, de tentoonstelling besteedt niet alleen maar aandacht... aan het uh, toen, 50 jaar geleden, maar ook aan het nu. Want ze staan... Ja, eigenlijk opnieuw. weer te, te trappelen uh, om hier in Nederland aan de slag te gaan. Hè? Maar ja. zijn er grote verschillen tussen toen en nu? Uh, ja, dus, er zijn grote verschillen. Uh, de arbeiders die toen, uh, de Spaanse arbeiders, die naar Nederland kwamen, die gingen in de fabrieken werken. En die gingen zwaar werk doen. Nu staan de werkgevers te springen om hoogopgeleide migranten. Uh, technische mensen. Uh, maar we zien hier uh, Lola Magolo, die sinds een jaar als tandarts in uh, Utrecht werkt. Uh, ook dat soort migranten, verpleegkundigen, daar zit Nederlanders om te springen. Alleen wordt dat tegenwoordig niet meer met zoveel woorden gezegd. Toen was er een heel Beleid. Toen was er een immigratiebeleid om uh, Spanjaarden te werven. En, uh, nu... Migratie is een beetje stinkend woord geworden, hè? Absoluut, absoluut. En uh, dat is jammer. Want uh, we hebben die mensen allemaal nodig. En het is ook goed, juist nu de economische crisis in uh, Spanje is toegeslagen. In heel Europa, maar Spanje natuurlijk veel sterker. En er veel mensen hun werk in het noorden willen zoeken. Goed, daar wordt allemaal aandacht aan besteed. In deze tentoonstelling en dat boek niet te vergeten. Mikasa Sukasa, tentoonstelling over de Spaanse migratiegeschiedenis vanaf vandaag te zien in het museum in Den Haag. Ik zou zeggen, dames, muchísimos gracias. De nada, Marcel Dekker was dat. Straks, het Amerikaanse congres, althans, congresleden maken wetten waar ze zelf beter van worden. Maesters 3, 2, 1. Deze dag, 1978. On oublie rien, de rien, on oublie rien du tout, on oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Door de stem van Jacques Brel deze dag, 1978, overleed hij op 49-jarige leeftijd. Francis de Lavallée leerde Brel kennen tijdens de opname van zijn tweede film... en trouwde later ook met de dochter van een van de allergrootste chansonniers aller tijden. Ik heb altijd monsieur tegen hem gezegd. Ik heb nooit hem zaak. Uh, hij, hij wil altijd zeker zijn dat iedereen content was. Hij was altijd aan het kijken of iedereen was blij, niet te moe, niet te koud, geen honger. En hij was altijd met één woord in zijn mond, merci. Bien sûr il y a les guerres d'Irande Il est peuplade sans musique Bien sûr tout ce manque de tendre et Il n'y a plus d'Amérique Was een beetje Bien sûr Aline Want niemand dift hem tegenspreken was the bass was the king tu voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir vesoul et on a vu vesoul T'as voulu voir onfleur et on a vu onfleur tu as voulu voir hambourg et on a vu hambourg j'ai voulu voir enver on a revu hambourg j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère comme toujours ni maman ni maman en famille ou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 niemand was Moi. klaar om die slechte nieuws te horen. Een man die alleen is in een hospital, maar zo is het leven, en ook het einde van het leven. MUZIEK Francis de Lavallee over de dood van Jacques Brel... deze dag in 1978. Unchain my heart my heart Cause you don't care about me my heart You got me sold up like a pillowcase But you let my love go away So unchain my heart Oh please please set me free Unchain my heart my heart Baby let me go Unchain my heart Unchain my heart Cause you don't love me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 be for me, so unchain my heart, oh, free please, please set me free. When you don't care about the means for me, so unchain my oh, heart, please, please set me free. Please set me free. I oh, want you set me free. free. Hey Charles, Unchain My Heart. Het is acht minuten voor tien, u luistert naar de Cairo op Radio 1. Ruim 70 leden van het Amerikaanse congres hebben de afgelopen jaren wetten ontwikkeld... waar ze zelf financieel beter van worden, blijkt uit een jaarlijks rapport van de Washington Post. Michiel Vos, onze man in de Verenigde Staten. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Aan wat voor een type zelfverrijking moeten we dan denken? Ja, dat zijn mensen die eh, inderdaad in het congres, zitten, dus in het Huis van Afgevaardigden of in de, in de Senaat... ...en die betrokken zijn bij wetgeving die niet alleen hun district helpt... ...maar ook industrie of een, een familiebusiness waarin ze zelf uh, deel hebben. Dus vaak hebben ze, uh, zijn ze onderdeel van een familiebedrijf... Ja. ...en dat familiebedrijf heeft direct baat bij de wetgeving die zij als zeg maar huislid of senaatlid... Hè, ...dus zeg maar Tweede Kamerlid of Eerste Kamerlid, mm. proberen door het congres te krijgen. Ja. Maar hoe worden ze er dan persoonlijk rijker van? Nou, vaak is het zo dat de wetgeving er bijvoorbeeld voor zorgt dat uh, de industrie, waar een familiebedrijf onderdeel van is, beter wordt beloond of makkelijker vergunningen krijgt, uh, langere vergunningen krijgt voor grotere duur, uh, allerlei... Uh, nou ja, allerlei zeg maar, wetgevingsmaatregelen die worden genomen en die moeten worden afgesproken met federaal geld, vanuit Washington dus. Ja. Die in verschillende staten hun, uh, zo hun, hun uh, sporen achterlaten en waar dus familiebedrijven in verschillende staten baat bij hebben. En ja. soms is dat dus een familiebedrijf van een van die uh, leden van het congres. Ja. Goed, um, uh, moeten die mensen geen zweren eigenlijk, zoals dat in Nederland gaat, dat ze zonder last uh, en vroeger ruggespraak uh, hun ambt uitoefenen? Nee, heel goed. Mensen moeten een sferen. Mensen hebben te maken, mensen, dat wil zeggen, hè, deze lawmakers, deze mensen in het congres hebben te maken met allerlei ethiekwetten waar ze zich aan moeten houden. Ja. Maar veel van dit soort zaken uh, gaat, dit is allemaal legaal, zeggen ze zelf, en dat is ook zo, dat zegt de Washington Post ook. Veel dingen zijn nou eenmaal door het congres uh, zo, uh, zo gemaakt dat leden van het congres zelf uh, dit soort dingen kunnen doen. Dat ja. ze dus zelf betrokken kunnen zijn bij wetgeving die hun eigen... Uh, uh, familiebedrijf bijvoorbeeld raakt. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat we goed in de gaten moeten houden... Sven, dat hè, in het Amerikaanse stelsel is het zo dat we, we kennen het districtenstelsel... Dus Juist. Leden van het huis... Dat wou ik je tegenwoordige... vragen. Want, want de ja, en, consequentie nou, is namelijk dat uh, als je zo'n districtenstelsel hebt... dat die parlementariërs ook doen wat goed is voor hun regio. Juist, daar zit ik. En dat zeggen ze natuurlijk ook allemaal tegen de Washington Post in verschillende uh, commentaren, reacties, et cetera. Luister, ik doe wat goed is voor mijn district. Hè. Er zijn dus 495 districten in Amerika voor leden van het huis. En er zijn natuurlijk twee senatoren per staat. ...die doen wat goed is voor hun achterban, voor hun district. Dat noemen we he, bringing home the bacon. He, het geld moet vanuit Washington komen naar de verschillende districten. En als je dat goed doet, word je vaak herkozen als lid van het huis of senator. Ja. Dat zeggen ze ook allemaal. Ja. ja, toevallig zit mijn familie al decennia lang of generaties lang in diezelfde business. Ik, ben ja. bijvoorbeeld, he, ik kom uit Wyoming, veel ranchers, veel grote boeren die vee hebben... Mijn familie zit in het vee. Ja, ik heb natuurlijk te maken met wetgeving die betreft vee en hoe ja. daarmee om te gaan. En dan ja, heb ik natuurlijk indirect een voordeel. Ja, het is dus uh, niet illegaal wat ze doen. Het is een consequentie van het districtenstelsel. En de Amerikaanse politiek is doorgaans buiten gewoon open. Opener dan uh, de Nederlandse of veel andere Europese politiek. Um, en dan kom je dat soort dingen aan de weet. De uh, Washington Post bekijkt overigens ieder jaar wat een congreslid waard is. Hè. maakt dan de balans op. Welke wetten zijn door wie gesteund? En is het een terechte, terechte heksenjacht? Is dan de volgende vraag natuurlijk. Jij zegt dat het is een beetje dubbel want het is, het, het is de consequentie van het systeem ook. Het is een consequentie van het systeem. Deel van de consequentie van het systeem. Nou, is het natuurlijk wel zo dat congres steeds minder populair is geworden in de afgelopen jaren. Ja. En dit soort zaken steeds meer aan het licht komen. Het heeft ook te maken met zogenaamde earmarks, waarin speciale kleine projecten, lievelingsprojecten van bepaalde wetgevers ja. met federaal geld uit Washington dus worden uh, bekostigd in hun eigen district. Dat leidt wel eens tot opgetrokken wenkbrauwen, op, ja. op wenkbrauwen ja. en steeds meer, natuurlijk tegen de achtergrond van een onpopulair congres. Ja. Dat, dat is nou eenmaal zo, dat is waar en daar wordt steeds meer op gelet en er wordt steeds meer aandacht gevestigd op, nog meer transparantie, nog meer kijken waar het geld naartoe gaat, ja. die er uh, direct of indirect voordeel bij heeft. Tot slot, binnen een halve minuut, heeft dit allemaal nog consequenties... voor uh, de presidentsverkiezingen en de campagnes met al die rare peilingen... waarbij het uh, stuivertje wisselen is door wie daarvoor ligt? Nou, niet direct. Dat, dat eerste verhaal niet direct. Het is inderdaad zo dat er sprake is van gekke peilingen. En dan zie je meteen dat uh, het Amerikaanse electoraat snel reageert... op zoiets als uh, het laatste debat waarin Rom niet goed heeft gedaan. En dan krijgt hij dus meteen een bounce in de peilingen. Er zijn nog een paar debatten te gaan. Michiel Vos vanuit New York. Hou ons op de hoogte en dank je zeer voor dit moment. Ga lekker slapen weer. Want het is daar veel vroeger dan bij ons. Zometeen gaan wij verder met het vervolg van dit programma. Na het nieuws van toch megen Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Die stelling luidt als volgt moet onmiddellijk worden ingegeven bij jeugdzorg. Over de hele linie moet dat eigenlijk gewoon zo snel mogelijk worden. De overheid heeft hier enorme steken laten vallen. Er gebeurt heel veel goed en dat komt helemaal niet in de aandacht. Maar ik wil het niet aan waar je mijn naar voorgaande spreken. Er gebeurt weinig goeds, helaas. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. De orde op zaken stellen hadden ze eigenlijk al lang moeten doen, maar het is nooit te laat. En uw mening die telt. De overheid heeft hier een hele grote klons boter op het hoofd.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 Praat erover of bel 0900 126 26 26 per minuut. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Dit is Radio 1.